In Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zandvoort. De zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. En nu de haling van Zandvoort op zaterdag.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 Tegen die cd-spelers zeggen Nee, nou, in ieder geval je Fuck you Van Lily Allen Als eerste Na vieren ZFM Voor Zandvoort En de regio Zo maar Daar zijn we, we weer Die cd dan. Ja dat weet ik niet ja, Hij wilde niet werken Er zit helemaal geen haar op en Nee wil je fokken We zijn helemaal bezig allemaal Huims. Oké okay. Maar je zit wel geloof in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 Oké, okay, weet je wat? We doen eerst even een plaat en dan komen we daar zo dadelijk even over terug. Houden wij het droogje zo voor? Je gaat ervan na... uit dat hij nu blijft draaien? Die, die spelen? Ja, deze gaat wel lukken. Of zeg je van. Uh... Nee, hij kan je de... er zo mee stoppen. Weer. Nee, blijf blijft wel draaien. Oké, okay, nou. Ryan Ferriss is hier, Dosje Vita.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 Ja. Dat heb ik ook niet gedaan. Niet. Eigenwijs. Maar nee, Robby heeft te het, het gered. Ja. Hij gaat het redden. Maar je gaat het niet redden. Niet, nee, nee. Echt niet. En Job ook zelf niet. Nee, nee, nee. nee. Dus al geladen. Goed. Uh, ja, het 39e zaalvoetbaltoernooi. Uh, officieel heet het weer zaalvoetbal overigens. Het oh, is een paar jaar voedsel geweest. Voedsel, ja. Omdat het mondiaal wat, wat beter in de mond lag. Met name in de Spaans sprekende landen. En dat, uh, dat is nu teruggezet weer uh, door de KNVB. Het heet in, in Nederland officieel uh, zaalvoetbal. Ja, gisteren waren dan de finales. Na uh, bijna zes weken, geloof ik. Uh, spelen. Jawel. intensieve verhalen. Zes weken ploeteren. Ja, dat waren. Uh, uh, zwijt en tranen. Een heleboel. Uh,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 De hoofdwassen gingen tussen Air Force en Pension Blankenbil En het was een uitermate spannende wedstrijd. Uh, met name de Air Force, daar zitten hele geslepen zaalvoetballers in. die al jaren zaalvoetballen. En Blankenbil dat is uh, het, uh, het uh, team eigenlijk van uh, Leo Haak van Pension Blankenbil van de Hoge Weg. Allemaal jonge knulletjes. Uh, dat is eigenlijk het eerste team van SV Zandvoort, een het zenuwen, allemaal jonge knullen. Stefan uh, Smit, uh, nou, noem ze maar op. Een heleboel jonge knullen. En die kwamen op een gegeven moment, voor ze kwamen achter, ze kwamen gelijk. En ze wonnen in de laatste minuut van dat beroemde Spannend. Air Force. Ja, Spanning. en de scheidsrechter, ja. de scheidsrechter heeft er een hele grote rol in gespeeld. Uh, de tijd. Ik denk dat, dat menigeen uh, vond dat de man niet goed sloot, laat ik het zo zeggen.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 die eerste divisie. Dan de klapper van de avond was natuurlijk de wedstrijd om de titel in de eredivisie. Die ging tussen Dan C2 en HFF. De is dat lijkt een bij elkaar ja, ja. zoetje, van huis uit dus. Ja, maar heel geslepen, heel slim, goed voetband, goed werkend. En Dan C2, ja, ja, ja, daar hadden ze gisteren zomaar staan. Een Germain Vanenburg. Oké. Okay. Ja, een oh. familie van. Ja, ja broertje van. Broertje. En die man heeft gewoon de zwavelbal uitgevonden. Dat kan niet anders. Wat die man met een bal kan, dat grenzen aan het ongelooflijk. Dat is niet normaal. Ja, even Eerste, ja, Eerste vijf minuten doet hij niks. Blijft hij gewoon alleen een beetje achterin. Dan gaat hij even een paarse in de gaten. En die bal die gaat van de ene voet naar de andere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 Ja, dus, dat bedoel ik. Heb jij geen motordrijf op je vorm Dat heeft niks met de motordrijf te maken. Nou ja, dan, krijg de... je, dan krijg je zes <laughs> plaatjes achter elkaar. Dan zie je nog niks. <laughs> maar Dan toch? Ja, nee, de, ik de, heb zij, wel foto's. Er is beeldmateriaal van. Ja, fotomateriaal is. Ik weet niet of er meer mensen zijn die het gefilmd hebben. Het zou best kunnen, want uh, Jeffrey Bloem speelde bij uh, Dan c 2 op goal. Natuurlijk een ja. hele goede keeper. En ik zag zijn moeder met een uh, filmcamera bezig. Dus ik neem maar dat aan is dat er een. Nee, uh, uh, we zitten nu naar een site intussen te kijken. Sportcafé Zandvoort zonder een. Uh, accent IQ. Ja, dat IQ, ja. Of Accent graven? Nee, Accent IQ. Oh. Accent IQ. Helemaal goed. Je bent, je bent Punt het .nl. Maar. En dan uh, vind je het allemaal wel Ja, dat maar staan daar, zou mooi zijn. Er staan, uh, staan foto's op, in ieder geval, dat sowieso. Er komen nog meer foto's op van gisteren. Maar uh, goed, uh, Dan C2, die. Uh,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 je bijna kan vergelijken met de hoogtijdagen dat van Basten en Gullit en Grote Vader hier op Zandvoort speelden. En nog meer met van hun vriendjes. Dat was een heel hoog niveau. Tahamad, -ta. ja. Zo'n ta -ta. voorbeeld. Nou, en ik denk dat uh, als dit zo doorgaat, dan, dan moet er moet wel geld in gestoken worden, Aha. want anders komen ze niet. Dat je toch weer een behoorlijke aansprekende toernooi zou kunnen krijgen. Nou, dat is voor de editie, dat we zeggen voor volgend jaar, de 40ste verjaardag. Een Lustrum. Een achtste Lustrum, toch ja. ideaal? Ja, geweldig. Ja.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 Uh, goed, degene die dit hiervoor georganiseerd hebben... dus is de, de, de voedselcommissie, voedselzaalverbalcommissie van S.V. Zandvoort...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 Het uh, mooie gastensplein is dit Sif uh, Epsal Fort. Met zojuist het... de Vie. Weet je wat het plein nou zo mooi maakt? Nou, vertel, vertel, vertel, de saamhorigheid tussen de mensen wie er allemaal voor hun bedrijven uit, hun particuliere bewoning uh, zitten. <laughs> hun drommers af en toe parkeren uit. Zijn gevestigd, part of niet? Nou, inderdaad zeg, en uh, daarom zijn we van de week ook uh, als gezamenlijke ondernemers en een aantal bewoners is even bij elkaar gekomen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 Daar nee. waar het altijd gestaan heeft. Nee, dan weet ik vast dat ik kaarten kan uh, verkopen voor uh, mensen die op oh. de ere. Uh...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 Oké, okay. nou. Bart, dankjewel. Succes met alle activiteit om het plein weer leven in te blazen. Met dankjewel. red een ambassadeur van het plein wat Gasthuisplein heet. En het blijft altijd gewoon gasvrij, toch? Ja, ja. Gasvrij plein. Gastvrij, Gasthuisplein. Dankjewel. Okay. Dankjewel, Bart schuiter maken. Goed weekend. Jij ook. You know, I love music. And every time I hear something hot, it makes me want to move. It makes me want to have fun. But it's something about this joint right here. This joint right here, it makes me want to...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 the letters of was hem, de single van Marillion en Kaylee. Nog altijd uh, een van mijn favoriete platen, Of Echt wie? waar. Wie? Marillion. Ja, wie? Kaylee. Oh, die. Ja. Ja. ben je stil van, hè? Ja, ik ben helemaal stil van. Joh. Ja, joh. En, en uh, mooie de... ontwikkelingen voor het, uh, voor het plein, hoorde. Dus juist van uh, Bart Schuitenmaker. Zal een je tijd worden. Maar het maar... kunstenstein komt er ook weer aan. En dat zou ook Een hele plein... belangrijke activiteit, ja, dus natuurlijk. Dat is een ding wat zeker is. Maar over plein gesproken. De verantwoordelijke wethouder zou eigenlijk een keer die verantwoordelijkheid moeten nemen.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 Het kan eigenlijk, of desnoods kan je een act opgeven op een eenwielfiets of op, op, op een bal. Mm -hmm. Het uh, maakt niet uit. Het mag zo gek mogelijk. Maar als het maar talentvol is. Jij hebt het ja. net over, over Remy. Nou, die heeft vorig jaar het uh, optreden gehad tijdens Kursenstein. Ja. En daarna heeft hij diverse andere optredens gehad op verschillende locaties. Ja, dus... Remy uh, heeft uh, vorig jaar uh, zo'n zo half jaar contract bij ONR Events uh, gekregen. Die het ook dit jaar organiseert.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 En uh, nu uh, kon het Kunstfestijn weer beginnen. Het was weer super trouwens, wat hebben we daarvan genoten Rob hè? Zeker, Die zeker, zeker. Helemaal goed. Ja, het was, uh, het was heel erg leuk. Um, Kunstfestijn wordt gewoon, uh, net zoals vorig jaar, gewoon heel erg leuk. Met een medewerking van OVXZ natuurlijk. En uh, sowieso in de jury dit jaar Marco Tommès. Verder is de jury nog niet uh, helemaal bekend. En uh, verder... Uh,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 Oké. Okay. Huh? <laughs> ja. Remy terug in de beker. Ja, ja je vindt de in ieder geval in de tweede en derde prijs vind je Remy terug in de beker. Arme Remy, CG, Die is ja. gewoon in de beker Ja. Hij R R Remy. is verbronst. <laughs> ja, ja, ja. Zo hebben ze uh, Wekker Jacko ook uh, gerecycled. <laughs> <hè>? <laughs> okay. Omdat hij zo'n verbouwing heeft gedaan, bestond hij voor een groot gedeelte uit uh, plastiek zijn ja. lego blokjes van... Uh, ja, die, uh, die ken ik. <laughs> gaat de jeugd een keertje met hem spelen. <laughs> <Ja. laughs> Oké, okay, Roy. Uh, ja, dus via www.kunstverstein.nl kunnen, kunnen mensen zich uh, aanmelden. Maar het gaat waarschijnlijk ook via Hives. Natuurlijk. Hives, .hives Oké. Okay, en vindt dan vind je alle informatie die, uh, die je maar wil hebben. Natuurlijk. En... Uh,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 Ja. Hey Roy, veel succes, man. En, hey, en... hou ze op de hoogte hoe het, uh, hoe het verloopt. Nee, is goed. Oké. Okay. En wat ons betreft ben jij gewoon de meest creatieve ondernemer van Zandvoort. Zullen we Hilde Jansen maar even bellen. <laughs> Lijk mij. www.kunstenstein.nl. Zo is dat. Daar vind je alles. Oh, papa, sit down.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 so street betreft dit programma Zandvoort op zaterdag. Je de Ellen Clark en and Father and Friends. Nou, volgende week dan zijn we er gewoon weer, Ralf, tussen, tussen twee en vijf. En uh, dan uh, uiteraard weer veel meer informatie op uh, CFM en heel veel lekkere muziek. En als laatste plaats...